Goedemorgen, welkom op de gemeente Ebenchetea, de orde van dienst van 31 augustus 2019. We starten met het zingen van Sabbat Shalom, daarna volgen de mededelingen. We herdenken vandaag de 75-jarige bevrijding van Zuidwest-Nederland. De Sabbat 21 21.9 is er geen dienst. Dan hebben we de vraag voor het Loof voor wie allemaal aanwezig zullen zijn op het Loof en we willen een ledenvergadering plannen. Daarna gaan we met z'n allen staan en zingen we het schema, gevolgd door de tien woorden en het gebed voor de dienst. Dan willen we Psalm 92 zingen, Tof, Leodat, La Adonai, gevolgd door de Nieuwe Maansviering. De Sidur wordt voorgelezen door André, de Parasje Re'e wordt gelezen door Grace en de Zangdienst wordt uitgevoerd door André. Hij start daarmee met het lezen van Jezaja 43, gevolgd door de lofprijzingsliederen 07 Heer God u loven wij, daarna Yeshua, dan 65 Loof de Heer in mijn ziel en voor de kinderen Jozef had een jas. Dan volgt het kinderenverhaal verteld door André en het verhaal wordt afgesloten met het zingen van Heer onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. Dan worden de kinderen gezegend onder de groepa. Gevolgd door de aanbiddingsliederen 188, Laat de heerlijkheid des Heren, 269, Baruch Hashem Adonai en 259, Want zijn naam is verheven. Dan hebben we gebed met de hele gemeente, gevolgd door de prediking door Maurits de Jong. Na de prediking hebben we het offergavenlied, dat is 244, Welzalig de mond die niet wandelt. Dan wordt de zegenbede uitgesproken en we hebben het slotlied 733, 10.000 redenen. We wensen u een gezegende dienst. Het is wat 31 augustus vandaag en het onderwerp van vandaag staat ook op het scherm. Dat is de Torah. Ja, misschien een beetje een raar onderwerp of misschien juist niet. In ieder geval een heel breed onderwerp, je kan het overal over hebben. Maar het probleem is met de Torah is dat er nogal wat misvattingen eigenlijk bestaan over de Torah. Omdat er meerdere definities van de Torah in de omloop zijn. Want als we het over de Torah hebben, dan denkt de één aan iets met de Joden of iets met Mozes, of... Er zijn verschillende definities die mensen in hun hoofd hebben als ze over Torah denken. En dat gaat niet alleen over het Torah, het gaat eigenlijk over een heleboel woorden die we in de Bijbel tegenkomen. Ook het woord God. Een heel gangbaar woord, maar tegelijkertijd een heel verwarrend woord. Dus mensen zeggen dan soms tegen geloof je dan niet dat Jezus God is? Ik zeg, ah, well, dat ligt eraan welke definitie jij van God hebt. Als jij God definieert als zijnde de enige unieke schepper van hemel en aarde, dan denk ik, nee, hij is niet God. Maar als je God definieert als Elohim zoals Mozes een God was voor Aaron en eigenlijk gezag had en autoriteit boven Aaron kreeg, dan denk ik van ja, dan is Jezus wel God. Dus het is heel belangrijk als we met iemand in gesprek zijn dat we de juiste definities handhaven. En dat weet ik nog goed van de middelbare school, wat de natuurkunde. En dan had je zo'n hele, ja, zo'n soort van dokterachtige uh, leraar die natuurlijk super slim is. Maar eigenlijk in dagelijks leven denk je van, ja, wat heb je eigenlijk aan zo'n man? Maar goed, hij één ding wat me bijgebleven is, dan had hij een bal bijvoorbeeld. Dan liet hij op de grond vallen en dan zegt hij, valt die bal naar beneden of omhoog? Uh, die valt naar beneden. Hij zegt, ja, dat ligt aan hoe je beneden naar beneden definieert. Als jij definieert naar beneden is die kant op, en dan pak je niet een uh, grafiekteken en alles, dan valt hij naar boven. Het is een kwestie hoe ik het defineer. Of wat flauw, maar ik heb er altijd wel over nagedacht van ja, inderdaad, je moet wel dezelfde definitie hebben als je over een bepaald onderwerp praat. Zelfde als je het hebt over de Joden. Over wie heb je het dan eigenlijk als je het hebt over de Joden? Heb je het over de afstammelingen van Juda? Heb je het over de afstammelingen van het huis van Juda, waar Benjamin bij zat en waar de David tussen woonden? Of heb je het de mensen die afstammelingen zijn van heel Israël? Of heb je het over de mensen die in Israël wonen? Welke definitie heb je dan? Dus ook dat kan heel verwarrend zijn. Waar hebben we het, over wie hebben we het als we het over de Joden hebben in het algemeen? Belangrijk om een goede definitie te stellen als je het ergens over gaat hebben. En dat geldt dus ook voor Torah en daar wil ik het vandaag gaan hebben. En er zijn nogal een aantal verschillende definities of begrippen die mensen hebben als je aan de Torah denkt. De meest voorkomende ideeën of opvattingen die de mensen hebben als je het hebt over het Torah, dan denken mensen vaak aan de gangbare betekenissen van de Torah. Nou, een van de, de meest gangbare interpretaties die de mensen hebben als je het hebt over het Torah, dan zeggen ze dat is de wet. Of de tien geboden. Dat is, dat is de eerste waar mensen aan denken. Het tweede waar mensen aan denken, het eerste boek, het boek de ravine, Deuteronomium. Dat is voor sommige mensen die zeggen, als je de wet hebt, of over Torah, heb je het over Deuteronomium. Zijn mensen die dat zeggen? Of, derde uh, variant. het zijn alle vijf boeken van Mozes, hè, wat wij dan in het uh, westen de pentateug noemen. En sommige mensen zeggen, van, ja, als je het over het Torah hebt, heb je het eigenlijk over het Oude Testament. Dus dat zijn vier van de meest voorkomende invullingen van mensen die waar zij aan denken als zij het aan Torah denken. En voor mij persoonlijk is geen een van deze vier de exclusief juiste definitie of invulling van het woord Torah. Dus ik wil vandaag mijn definitie, mijn inzicht, of tenminste wat ik versta onder Torah, dat wil ik duidelijk gaan maken aan u, zodat we als we het hebben over Torah dat we in ieder geval weten waar we het over hebben met elkaar. Torah wordt vertaald met wet, dat komt natuurlijk uit de, de tijd van de Septuagint. Dat is natuurlijk de Griekse vertaling van de Torah, van de Nacht. En daar is ervoor gekozen om het woordje Torah consequent te vertalen met het Griekse woord nomos. En nomos betekent echt wet, regelwet. En uiteindelijk is dat nomos is teruggekomen in onze Nederlandse, en Engelse en Westerse vertalingen. En dat woordje wet, ja, daar zijn de, zijn de mensen in de christelijke wereld nogal bang van geworden. En dat is eigenlijk wel heel jammer. Maar goed, betekenis van Torah. Een goede vriend van me heeft een joods, uh, hij is een joods-messiaanse vriend en die heeft me wel eens uitgelegd, ja, maar het is belangrijk als je een woord hebt, een hebreeuws woord, kijk altijd naar, uiteraard naar de grondtekst, maar kijk ook waar dat woord voor het eerst voorkomt. Waar zien we dat woord nog meer terugkomen en in welke betekenis heeft het daar? En pas dan ga je een woord plaatsen op de juiste manier binnen zijn context, want de hebreeuwse betekenissen van woorden is gewoon heel dynamisch. Er zitten meerdere uitleggingen voor een bepaald woord. Terwijl ze soms wel met elkaar te maken hebben, maar soms is dat niet zichtbaar. Een voorbeeld daarvan. Een voorbeeld is het woordje worm. Psalm 22, vers 7. Daar staat, Yeshua zegt er uiteindelijk, het is een psalm van David, maar Yeshua haalt hem aan, want ik ben een worm, ik ben geen mens. Dat staat in Psalm 22. Laten we het eens even lezen wat daar in dat hoofdstuk staat. Psalm 22, dat is het, het hoofdstuk dat Yeshua aanhaalt op het moment dat Hij aan het kruis hangt. En in het Nieuwe Testament staan er maar een aantal van zijn woorden staan opgeschreven. Hij haalt, wordt genoemd vers 9, Wend je tot wer, laat Hij je verlossen, laat Hij je toch bevrijden, Hij houdt toch van je. Dat is wat de spotters zeiden natuurlijk toen Yeshua aan het kruis was. Hij kon toch, laat Hem zelf aan het kruis afkomen als Hij de Zoon van God is. Of Hij zei, mijn kracht is droog als een potscherf, dat is Psalm 22 vers 16. Mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. En daar staat in het Nieuwe Testament, Jezus zegt, mij dorst, ik heb dorst. Vers 17, Er staat, honden staan om mij heen. Een woeste bende sluit mij eens, hè. mijn handen en voeten doorboord. Nou, dat heeft natuurlijk betrekking op de spijkers die door zijn armen en zijn, zijn voeten gegaan zijn. En de honden is een referentie naar de heidenen, in dit geval de Romeinen. Ze verdelen mijn kleren onder elkaar en werpen het lot om mijn mantel. Nou, dat gebeurde voor de ogen van Yeshua op het moment dat hij aan het kruis hing. Dus heel op Psalm 22 haalt Yeshua aan terwijl hij aan het kruis hangt. En hij betrekt dat volledig op zichzelf. En het is natuurlijk een profetie die volledig betrekking heeft op de Messias. Maar het gaat me uiteindelijk om vers 7. En in vers 7 daar staat... Maar ik ben een worm en geen mens, door mensen versmaat, bij het volk veracht. Het woordje voor worm is het Hebreeuwse woord tola. Stroom 8438. En dat kan twee dingen betekenen. Het kan betekenen worm, of het kan betekenen rood. En als het dan de betekenis van een worm is, is het niet zomaar een worm, maar het is een hele specifieke worm. Het is de zogenaamde Coccus Elysis. Ik ken het niet, ik heb het uiteraard opgezocht. En wat blijkt na deze Coccus Elysis, Dat is, lijkt meer op een insect dan een worm. Hij heeft meer weg van een insect dan een worm, nogthans is het een worm. En er is iets heel bijzonders aan die Coccus Elysis. Namelijk, de Coccus Elisus, als hij, als, het is een mannetjes- en vrouwtjesvariant, als het vrouwtjesvariant eitjes gaat leggen, wat er dan gebeurt is, deze worm gaat zich aan een boom bevestigen, op een permanente manier, kan er nooit meer vanaf komen. Blijft aan deze boom zitten, totdat zij klaar is om de eitjes te leggen en dat de eitjes uitkomen. Op dat moment sterft de Coccus en dan spuit een rood vloeistof spuit uit, de, uit het lichaampje van die cocosolisis. En na drie dagen wordt het lichaampje als was, valt het op de grond neer, wordt het volledig wit. Dus drie dagen is het bedekt, dood aan het boom. Nou goed, de messiaanse betekenis daarvan is natuurlijk heel sterk. Yeshua was natuurlijk ook drie dagen aan het hout, bloed bedekt, rood overal. Maar na de, op de derde dag viel die kokus elisis van die boom af en laat een wit wasachtig poeder of iets op de grond achter. Wit is natuurlijk de kleur van de verheerlijking en van ja, de rein zijn en uh, verheerlijken. En Yeshua werd natuurlijk op de derde dag verheerlijk door God de Vader. Nou goed, dit is een onderzoek gedaan door Henry Morse. Hij heeft een boek geschreven, The Biblical Basis for Modern Science. En daar staan meerdere dingen in over de, de wetenschappelijke rijkdom die in de schepping zit. En dit woordje tola, die worm, die is specifiek gekozen omdat het al een Messiaanse uh, betekenis had over de drie dagen dat Yeshua dood was en op de derde dag op zou staan. Dus daarom zegt Yeshua, ik ben een worm en geen mens. Het is een Messiaanse invulling van dit vers. Dus om maar aan te geven, als wij alleen het Nederlandse tekst lezen... Dan zien we niet de rijkdom die in Gods woord staan. We zullen dus echt vaak naar het Hebreeuws moeten gaan kijken om de betekenis van zo'n woord te... Want in het Nederlands heb je alleen maar de keuze. Je wordt geforceerd om Tola te vertalen met ofwel worm ofwel rood. Eén van de twee. Je kan niet twee woorden tegelijkertijd kiezen voor het vertalen. Dus we komen er wat mee tekort als we naar het Nederlands blijven kijken. Dus we zullen echt naar de grondtekst moeten gaan. Dus we zullen naar het Hebreeuws moeten gaan kijken wat zijn de betekenissen, waar komen we nog meer voor de vier betekenissen die de Torah, gangbare betekenissen die er voor de Torah zijn. De tien geboden, deuteronomium, de wet van Mozes in zijn geheel of het hele Oude Testament. Ik dacht van, laat ik eens beginnen wat Google erover zegt, zegt, over Torah. Dus ik heb in het Hebreeuws heb ik Torah ingetikt in Google Translate en die vertaalt Torah met uh, Bijbel. Dat vond ik een grappige vertaling van, van Torah. Google is ook nog niet zo stom. Torah komt 219 keer voor in de Bijbel en het wordt altijd vertaald met wet. Consequent worden met wet vertaald. Maar is dat eigenlijk wel terecht? Hier staat het woordje Torah, dat is het taf van rechts naar links. Taf, de waf, de dalet en de he. En volgens de strongs betekent dat zoiets als wet, of een inzetting, of een richtlijn. Dus wat dat betreft lijkt het woordje wet een redelijke vertaling van het woordje Torah. Echter, de diepere betekenis van het woordje Torah zit onder andere... In het afgeleide woordje. Tenminste het woord waarvan Torah afgeleid is. En dat is Yara. Dit is het woord waar het woord Torah van afgeleid is. Yara. En Yara betekent mikken. gooien. Onder andere. Ja, ik was het niet klaar. Het betekent schieten. Laten zien. Duidelijk maken. pijlenboog, boog. Mikken. boelzaai. Het betekent verschillende dingen. Om het woordje van Yara goed te begrijpen heb ik dus een aantal versen opgezocht waar dat woord terugkomt. In 46 wordt als eerste het woordje Jara gebruikt. En daar staat: Jacob had Judah uitgestuurd naar Jozef. om van hem te horen welke weg naar Gozen leidde. Jara. Welke weg Jara naar Gozen? Dus Jara is de weg leiden ergens naartoe. Of, in Exodus 4, vers 9. en of nog vanaf vers 11. En Yahweh zeide tot hem: Wie heeft de mens gemaakt? Of wie heeft de stomme, de dove, de ziende of de blinde gemaakt? Ben ik het niet? Yahweh. Ga heen en ik zal met uw mond zijn en ik zal u jara wat gij spreken zult. Ik zal u leren, zo staat de vertaling het, wat u spreken zult. Ik zal u jara, ik zal u laten zien wat u spreken zult. Exodus 15, vers 25. Mozes riep Yahweh aan en Yahweh, jara hem op een stuk hout. Hij wees hem op een stuk hout. Hij liet het zien aan hem waar. Eén Samuel. 20 vers 20. Ik zal drie pijlen op de rots jara, alsof ik op een doel mik. Dus pijlen op een rots, schieten jara, mikken. In Samuel 31. Toe richtte de strijd zich in alle hevigheid tegen Saul af en de Filistijnse jara hadden hem al onder schot. Dus de boogschutters hadden hem onder schot. Dus meerdere betekenissen voor het woordje jara. Dus het lijkt erop dat jara betekent Wijzen op, iets duidelijks maken, ergens toe leiden, tot een doel komen, mikken, laten zien. Verschillende betekenissen. En daarom is het zo mooi dat de Torah is daarvan afgeleid. Dus de Torah betekent veel meer dan wet. Het betekent een doel. Het betekent een onderwijzing. Het betekent iets laten zien. En als je dan kijkt naar de rol van die boogschutters en die pijlen. Als je natuurlijk een boogschutter hebt, die schiet die Yara op zijn doel. En zo is het ook met de Torah. De Torah is feitelijk... Het doel waarvoor we bestemd zijn. Het doel wat Yahweh voor ons heeft. Dat is wat Torah is. Dat is waar Torah toe leidt. Dat is Gods onderwijzing. Het is zijn doel. Het is zijn mikpunt. Torah wat hij voor jou heeft. En als je op nou die manier naar Torah kijkt, naar het doel, het mikpunt, het laten zien, de onderwijzing van Yahweh... Dan komt het hele idee om te zeggen de Torah is afgeschaft niet eens in je op of de wet is afgeschaft. Hoe kan je dan zeggen dat het doel dat Yahweh voor jou heeft afgeschaft is? Dat zou je toch niet willen? Iedereen wil toch tot het doel komen dat Yahweh voor jou bestemd heeft? Ik zou het wel willen. Dus belangrijk om in te zien dat Torah meer is dan alleen een wet, meer dan alleen een onderwijzing. Het is het algehele doel dat God, Yahweh voor jou bestemd heeft. En wat is dat doel dan? Nou, we zien dat vooral terug in het boek van Mozes, het vijfde boek van Mozes. Deuteronomium, dat is de nabeschouwing van zijn leven eigenlijk vlak voordat hij het punt staat om ja, vanaf de berg, het blote land te zien, maar het niet binnen te gaan. En in Deuteronomium 5, vers 33, daar staat, volg steeds de weg die hij u heeft gewezen, dan zult u een leven blijven. En er wel bij varen. En lang mogen wonen in het land dat u in bezit krijgt. Dat is het doel dat God heeft met het volk van Israël. Als hij beloofde land te gaan, dat zij zullen leven. En er wel bij varen. Deuteronom 11, vers 8 en 9. Daarom moet u alle geboden die ik u vandaag voorhoud, naleven. Daaruit zult u moed putten om het land aan de overkant binnen te gaan en het in bezit te nemen. Dan zult u lang leven. In het land dat Yahweh onder ede aan hun voorouders en hun nageslacht heeft beloofd. Het land dat vloeit van melk en honing. Doel van Gods onderwijzing. Doel van Gods Torah. Dat Israël lang mag leven in het land dat Yahweh hun beloofd had. Deze 60, 30 vers 16. Wanneer is zich gehouden aan de geboden van Yahweh? He, aan de Torah, aan de inzettingen. Door hem lief te hebben, door de weg te volgen die hij wijst. Yara. En zijn geboden, wetten, regels in acht neemt dan zult u in leven blijven. Dus het gaat om leven. Er zit een duidelijke correlatie tussen het houden van de wet... het houden van de Torah... het volgen van de instructies en leven in het beloofde land. Dat is het doel wat God voor Israël voor ogen had. Dat ze mochten leven in het beloofde land... en dat het hun wel mocht gaan. We weten uit het Nieuwe Testament... en dat zijn de werken van Paulus in Hebreeën bijvoorbeeld... dat het doel dat God met Israël had... eigenlijk een zinnenbeeld is voor het eeuwig leven in Gods Koninkrijk. Zoals Israël het beloofde land binnen mocht gaan en daar fysiek mocht leven, zo mogen wij uiteindelijk dankzij het bloed van Yeshua eeuwig leven in het Koninkrijk van God. Een zinnenbeeld, zoals Paulus dat uitlegt. En als we denken aan eeuwig leven, dan denken we vaak aan leven zonder doodgaan. Weet je, dat is wat men denkt, ik zou voor eeuwig willen leven. Of wie wil voor eeuwig leven? En er zijn ook, de muziek is er ook over gemaakt. Eeuwig leven, denk je aan eeuwig leven, denk je aan leven zonder doodgaan, dus voor altijd leven. Dat is eigenlijk niet de bijbelse definitie van eeuwig leven. Het heeft me altijd maar verbaasd dat er maar één plek is in de Bijbel waar er een definitie gegeven staat van eeuwig leven. Eén plek waar echt staat, dit is het eeuwige leven. Dat staat in Johannes 17. Als Jezus het hoogpriestelijke gebed uitspreekt. Daar zegt Yeshua, het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen. De enige waarde God en hem die u gezonden hebt. Yeshua de Messias. Dat is het eeuwig leven. Niet per se leven zonder doodgaan. Maar leven dat ze u kennen, de enige waarde God. En hem die u gezonden hebt, Yeshua. En daarmee is de cirkel eigenlijk rond. Torah leidt tot leven. Het is het doel dat Yahweh voor je heeft. En dat doel is eeuwig leven. En dat eeuwig leven is uiteindelijk... God kennen, de enige ware God. En Yeshua, de Messias die hij gezonden heeft. Yeshua staat in dat, wat dat betreft als middelpunt. Binnen het behoud van de mens. Binnen het eeuwig leven dat God voor ons heeft. Dus je gaat van Torah tot eeuwig leven. Met God de Vader en Yeshua als middelpunt. Dus prachtig. Wie zegt dan dat de Torah afgeschaft is? Wiens idee zou het geweest zijn om de wet af te schaffen? Ik heb u een multiple choice gegeven. Om te vragen wie. Wie heeft volgens de theologen, volgens de tegenstanders, de wet afgeschaft? Nou, er zijn volgens mij drie variaties, drie opties mogelijk. Wie heeft de Torah afgeschaft? A, Jaweh. B, Yeshua. Of C, Paulus. Nou, u heeft tien seconden de tijd. Oh, Yeshua. Ja, ja, dat zou kunnen. Ja, dat, dat, dat zeggen sommige mensen, nou, volgens de theologen wel, maar ik denk dat alle drie de antwoorden, geen van de bovenstaande zou waarschijnlijk een betere antwoord zijn. Tenminste, als ik kijk naar gewoon wat er in mijn Bijbel staat, en als, ik zeg, als ik zeg, en als mensen zeggen, ja, Yahweh heeft de wet zelf al verschaft. Oké, okay, wat staat er in Jeremia 26, vers 4? Zeg tegen hem, dit zegt Yahweh, als jullie niet naar mij luisteren, als jullie de wet niet naleven die ik jullie heb gegeven, en niet luisteren naar mijn dienaren, de profeten die telkens weer naar jullie zendt, maar voor wie jullie tot nu toe doof waren, dan zal ik met deze tempel hetzelfde doen als met Silo. Zodat alle volken op de aarde de naam van deze stad als een vloek zullen gebruiken. Dus als je niet luistert naar de Torah van God, dan zal ik deze stad als een vloek gebruiken. Dat klinkt toch niet iemand die, als iemand die de wet zou afschaffen. Als hij zegt van, jullie zullen tot een vloek zijn als je niet aan mijn wet houdt. Dus hij ja, wij zullen niet geweest zijn. Yeshua dat al gezegd? Yeshua zegt, ik verzeker jullie, zolang de hemel en de aarde bestaan, blijkt elke jood en elke titel in de wet zullen van kracht blijven totdat alles gebeurd zal zijn. Dus ik kan me ook niet voorstellen dat Yeshua degene was die heeft besloten dat de wet afgesloten is. Nou, misschien Paulus dan, goede kansmaker, wordt vaak gebruikt door de mensen. Maar hij schrijft in Romeinen 7-12, kortom, de wet zelf is heilig en de geboden zijn heilig, rechtvaardig en goed. Ja, zou je dan de wet afschaffen als je zegt dat ze heilig, goed en rechtvaardig zijn? Dat lijkt me niet logisch. Maar goed, mensen beweren dat het wel zo is. Peters had ik ook nog kunnen gebruiken, maar meerdere mensen. Maar goed, als hij dan het afgeschaft is, is dus mij een vraag altijd van, ja, wie heeft hem dan afgeschaft? Nou ja, goed, dan komen mensen mee zijn met één van deze drie. Of in ieder geval met Yeshua of Paulus vaak. zei dus oké, okay. dan is mijn tweede vraag, wanneer is hij dan afgeschaft? Wat is dan het moment geweest dat hij afgeschaft is? Nou, volgens mij zijn daar drie mogelijke scenario's voor te bedenken. Als je dat ook wil geloven, zijn er drie plaatsen waar dat tegenkomt. Ja, het meest logische moment zou zijn, denk ik, als de wet afgeschaft zou zijn met de dood van Yeshua. Dat, hè, dan zou je zeggen, de wet is aan het kruis en zo, en vergeving en het Nieuwe Testament, et cetera. Dus zou je zou kunnen zeggen, met de dood van Yeshua zou een moment kunnen zijn. Als, je, als er een moment was, zou dat misschien, sommige mensen zouden dat kunnen aanhalen. Of... Met de opwekking van Yeshua. Hebben ook wel eens gezegd, nou goed, hij is nou verheerlijkt. Hij zit nou aan de rechterhand van de vader. Ja, het is nou allemaal niet meer nodig. We leven in de geest. Of met de uitstorting van de heilige geest. Veertig dagen daarna of ietsjes iets meer. Op dat moment, nou we zijn nou, we hebben nou de geest, de wet in ons hart. Dus hoeven we hoeven eigenlijk de fysieke wet niet meer te houden. Dat is ook een, een, een variant die ik gehoord heb. Voor wanneer de wet afgeschaft zou zijn. Andere momenten kan ik niet bedenken, die mensen wel eens hebben gesuggereerd. van dat zou zo'n een moment kunnen zijn waarop de wet afgeschaft is. Maar als het een van deze drie zou zijn. en stel je voor, het zou nummer C geweest zijn. de uitsturing van de Heilige Geest. dan vind ik altijd zo flauw van de andere discipelen. dat ze Peters daar nooit hebben over geïnformeerd. Want Peters die zit op zijn dak. en die krijgt ineens een visioen. en dan zegt hij. hij ziet een visioen en hij ziet allerlei vieze dieren. op een kleed naar beneden komen. en op het kleed bevonden zich allerlei. Lopende en kruipende dieren, vogels in de hemel. En een stem die zei tegen Petrus: Ga je gang, Petrus, slacht en eet. Maar Petrus antwoordde: Nee, Heer, in geen geval. Want ik heb nog nooit iets gegeten dat verwerpelijk of onrein is. Nou, dit voorval, ik meen me te herinneren dat het een jaar of vijf na de uitzending van de Heilige Geest is. Tussen vijf en tien jaar staat me iets vanbij, maar ik weet het even niet meer precies wat de, de tijdspanne uh, is hier. Maar als die wet afgeschaft was ten tijde van. Van de Heilige Geest. Vind ik het flauw van de andere discipelen dat ze Petrus daar nooit over hebben geïnformeerd? Want die zit nog steeds uh, Rijnvlees te eten, zijn hele leven, terwijl hij lekker een karbonaatje uh, een mag eten. Heel flauw van uh, de andere discipelen. Hij wist het niet, Petrus. Als hij toch afgeschaft was met, uh, met de Pinksterdag, dan had Petrus dat toch geweten, hij was er zelf bij. Maar tien jaar later zit hij nog steeds Rijn te eten. Dus die wet was niet afgeschaft op dat moment. Dat kan niet op dat moment zijn. Dan zou het daarna nog geweest moeten zijn, dan misschien, in hun beleving. Dus goed, het is nog niet afgeschaft. Uiteraard niet. Wat ik tot slot wil doen, ik wil kijken naar een voorbeeld over de Torah. En dit is een midrash. Dat is een uitlegging van de rabbijnen over bepaalde geschriften. En ja, het is, soms is het een beetje speels, soms is het wat serieuzer. Maar we gaan kijken naar een voorbeeld. Dit is een voorbeeld over koning Salomo. Het gaat ook over de Torah. Een heel interessant voorbeeld dat de rabbijnen gebruiken... En wat we gaan doen is, we gaan terug naar de tijd dat koning Salomo in Israël, in Israël was hij koning. En hij was, zoals u weet, de eerste en de enige koning die onder zijn regering volledig vrede heeft ervaren. Welvaart en vrede. Nou, dan nou gebeurt het dat Salomo zit op zijn mooie gouden troon. En op een dag, komen we bij hem in zijn paleis, mogen we een dagje meedraaien met het leven van koning Salomo. En hij zit op de troon en hij heeft een pen in zijn handen en hij heeft twee levieten naast zich. En hij is iets aan het doen. Nou, wat is hij aan het doen? Hij vervult de instructie uit de Torah. Juist. Deuteronomium 17. Dat is de instructie. Daar staat, als de koning eenmaal over zijn rijk heerst, moet hij een afschrift van dit wetboek maken, laten maken, naar de tekst die bij de Levitische priesters berust. In het Engels staat er, When he is seated on his royal throne, he is to write a copy of the instruction for himself on the scroll in the presence of the Levitical priests. Dus Salomo is onder het oog van twee levieten, is hij de wet Torah aan het overschrijven. En waarom moet hij dat nou doen? Nou, dat legt Yahweh ook uit... Belangrijk dat een koning de wet overschrijft, want hij moet onder handbereik hebben en erin lezen zolang hij leeft. Instructie voor de koning van Israël. Zo leert hij ontzag te hebben voor Yahweh, zijn God, en alle wetten uit dit boek in acht te nemen. Dan zal hij zich niet inbeelden dat hij meer is dan anderen en in enig opzicht boven de wet staat. En zijn koningschap over Israël zal bestendig zijn en overgaan op zijn zonen. Dus deze wet maakt dus duidelijk dat de koning niet boven de wet van God staat. Hij is niet meer dan zijn medemens. Hij is net zo goed onderworpen aan de wet, aan de Torah van God. Hij is een mede-inwoner van het koninkrijk van Israël. Een heel belangrijk principe, een heel goed principe, dat wij hier oplegt aan de Israëlieten. Want als wij kijken in de wereld om ons heen, en we kijken naar de regeringen die het meest stabiel zijn, de landen waar de relatief het meeste vrede en welvaart is, dat zijn toch echt de landen waarin de regeringsleiders ook verantwoording moeten afleggen aan de constitutie, aan de grondwetten, dat ze er niet boven staan. Als we kijken naar, ja met een respectloos woord, bananenrepublieken of landen in Zuid-Amerika waar de regering lak heeft aan zijn eigen wetten en regels, dan zien we eigenlijk armoede en verdrukking. Dus dat principe dat een koning volledig gebonden is aan de wetten van het land, aan de wetten van Java, is een ontzettend goed principe en het levert gewoon vrijheid en welvaart op. We zien dat in ieder geval in onze westerse wereld vandaag de dag tot een bepaald niveau. En dat was in Israël natuurlijk zeker waar. Dus goed om te weten dat Salomo zich aan deze instructie houdt. Hij schrijft de woorden van de wet over. Hij respecteert de instructie van Yahweh, het gezag dat Yahweh over hem heeft. En hij realiseert zich dat hij niets meer of minder is dan de mede-inwoner van het land Israël. Maar terwijl Salomo de woorden aan het overschrijven is, kijk je de twee priesters kijken mee. Maar het, het werkt voor het langzaam. Salomo is niet zo bedreven in het schrijven... En het is net zo'n beetje als je een kind leert lezen, het is ontzettend vermoeiend. Ietan leert naar nou lezen en dan heet hij: ik, ik, ik. Nou, dan heb jij die hele pagina al gelezen. En hij moet nog dat ene woordje denken: van, oh, dit duurt toch zo lang. En zo was het ook met die levieten, die zaten mee te kijken en ja, het ging maar zo lang, het duurde toch allemaal zo lang. Dus je kan je voorstellen, de levieten die, die raakten een beetje afgeleid. Het is moeilijk om dan zo lang gefocust te blijven. Maar dat is natuurlijk niet, niet goed, dat is gevaarlijk. Want op het moment dat Salomo aan het schrijven is, en we zien nou waar hij aan het schrijven is, hij is nou bij Deuteronomium 17 vers 17 aangekomen, en daar staat, ook zal hij voor zich de vrouwen niet vermenigvuldigen. ...opdat zijn hart niet afwijken en hij zal ook geen zilver en geen goud vermenigvuldigen. Oei, dat is best een vervelende boodschap voor een koning die het vrouwelijk schoon niet schuwt. We weten dat hij 300 vrouwen of 700 vrouwen had, 300 bijvrouwen of net andersom. Salomo leest dit op een gegeven moment en hij begint zich natuurlijk wel een beetje ongemakkelijk te voelen... Nee, dat, dat, van ja, dat gaat volgens mij over mij en ik, dan gaat er iets niet goed dus hij denkt van ja nou, het staat er nou allemaal wel en ik moet het nou overschrijven hij denkt van ja lezen is één ding maar om de wet over te schrijven zoals het er staat ja, dan ben je helemaal hypocriet eigenlijk als jij een wet uitrolt waarvan je zelf al weet dat je eigenlijk daar niet precies aan, aan het houden bent heel lastig dus Salome komt aan bij het woordje en dat is het woordje vermenigvuldigen in het Hebreeuws is dat Jirbe. Begint ook met de letter J. En de J is, denk ik, de kleinste of de ene kleinste letter van het alfabet. Het is niet meer dan een kommaatje bij ons in onze leestekens, qua grootte ongeveer. En Salomo merkt dat de levieten inmiddels half in slaap gevallen zijn, want ze vinden het moeilijk om de aandacht erbij te houden. Dus Salomo denkt: Dit is mijn kans. En hij laat het woordje J laat hij, vervallen. En dan staat er geen Jirbe meer, maar er staat er Irbe. En de staat van vermenigvuldigen. Het woordje vermenigvuldigen wordt vermenigvuldigden. En dat is een kleine nuance, in het Hebreeuws is het een kleine nuance, in het Nederlands is het ook een kleine nuance. Als je snel praat hoor je het verschil niet eens, vermenigvuldig of kan. Als je er heel snel overheen praat, dan, dan hoor je het zowat niet eens. En als je er snel overheen leest, dan zie je het misschien ook niet eens. Dus hij liet dat kleine kommaatje liet hij achterwege, die kleine jots liet hij, liet hij achterwege. En dan staat er dus iets anders. Nu staat er in de King Solomon version, in Deuteronomium 17 vers 17, en... Hij heeft zich geen vele vrouwen vermenigvuldigd en zijn hart is niet afgeweken, pratende over de voorgaande koningen van Israël. Dus hij heeft daarmee de betekenis van die zin, een, andere, een heel andere betekenis gegeven. Dit vers is niet langer een gebod, het is een constatering geworden. Salomo heeft daarmee de wet verdraaid. En waarom deed hij dat toch? Iemand die zo'n wijs man was, hoe kan hij dat nou gedaan hebben? In zijn wijsheid, Salomo die de Torah leest, bestudeert, overschrijdt, hij weet het. Hij weet dat er stond dat de koning geen vele vrouwen tot zich moest nemen en ook niet veel geld moest verzamelen. Toch deed hij dat. Salomo in zijn wijsheid meende wijzer te zijn aan God. Want God zegt, neem je geen vele vrouwen, je hart zal afwijken van mij. Salomo zegt, akkoord, ik snap het principe. We hebben een deal. Zolang mijn hart niet van jou afwijkt, van u afwijkt, mag ik zoveel vrouwen hebben als ik wil. Hij draait eigenlijk, hij draait het om. Want hij zegt, hij snapt wel, het gevaar van de vrouw is dat hij tot afgoden uh, bekeert. Nou goed, ik sta zo sterk in mijn schoenen, ik ga daar geen last van krijgen. Dat was de gedachte van Salomo. Dus Salomo dacht dat hij zijn karakter, dat hij de mens beter kende dan Jawel. Jawel heeft de wet gegeven, hij kent onze harten. Dus dat is het probleem. Salomo, die snapt... De beredenering, hij snapt het nut van die wet, hij snapt ook waarom ja wij het nodig achten voor al die andere koningen eigenlijk. Maar zelf, ja, zolang ik gewoon bij God blijf en niet andere goden naga, kan ik eigenlijk wel die vrouwen permitteren. En dat ging misschien ook wel een tijdje goed. Maar uiteindelijk ja, weten we dat Salomo toch andere goden ook is gaan, erbij, is gaan op gaan nahouden. En dat is dus het grote gevaar. We gaan dus zelf de betekenis van de Torah van een bepaalde wet interpreteren en dan draaien we de boel om. Het is een beetje vergelijkbaar met, uh, met, ja, met de rustdag. Ja, geeft ons deze rustdag zodat we kunnen bijkomen van onze dagelijkse werkzaamheden. We zijn vermoeid we dienen uit te rusten. Dus het principe is, je werkt zes dagen en je rust één dag. Dus ja, waarom heeft die rustdag gemaakt? Ja, dat is voor onze stijl, voor onze rust. Ja, in dat geval kan je ook wel rusten op een zondag. Of op een doordeweekse dag. Maakt op zich dan niet uit. Dat een beetje hetzelfde principe. En er zit nog een bepaalde logica in ook. Het is een beetje wat Salomo gedaan heeft met het verdraaien van dat ene tekentje. Alleen doen we onszelf wel tekort, want God heeft die Sabbat niet voor niks gekozen, niet voor niks die zevende dag van de week. Het is niet alleen het uitrusten, het fysiek uitrusten, het is ook die geestelijke betekenis die erachter zit. De toekomstige Sabbat, als Yeshua, hij is heer over de Sabbat en hij gaat regeren in zijn duizendjarige rijk. De Sabbat denkt terug aan de scheppingen, denkt terug aan de exodus uit, uit Egypte, verlossing. Zoveel meer dan alleen het fysiek uitrusten. Dus ja, we heeft ervoor gekozen, het is die zevende dag van de week. En daar heeft hij een goede reden voor gehad. Meerdere redenen voor. Maar als wij gaan zeggen, het gaat alleen om het rusten, dan kan je hem ook op zondag vieren. Dat is een beetje het principe, het gevaar wat Salomo, waar hij ook mee te maken had. Dus ja, een gevaar. De Rubijnen leggen uit dat deze letter, de Jod, die dus door Salomo is komen te vervallen, die heeft een klacht ingediend bij de eeuwige. En hij zegt, eeuwige, heeft gij het niet gezegd dat uw Torah voor altijd zou blijven staan en dat er geen letter uit de wet verloren zou gaan? En kijk nou eens wat Salomo gedaan heeft. Hij heeft de Jod... Misschien een kleine letter, maar hij heeft hem uit de Torah geschrapt. Vandaag is het de Jod. Morgen is het een heel woord. En hoe weet, wie weet, over een paar jaar is het, de hele Torah zal verwijderd worden. Maar toen antwoordde God tot de Jod en die zei... Salomo en duizenden zoals hij zullen verdwijnen. Maar de kleinste letter van de Torah, de Jota, zal niet uit de Torah verdwijnen. Dat is de uitleg door de rabbijnen over deze tekst. Dat is de Midrash... Deze midras is natuurlijk een hele bekende voor ons. Yeshua heeft hem namelijk zelf aangehaald. We hebben hem net al even gelezen in Matthäus 5. Yeshua haalt op een gegeven moment, als hij het heeft over de zalensprekingen en de zaalsprekingen, dat is eigenlijk de geestelijke rijkdom van Torah, dan zegt hij, denk dat ik ben gekomen om de wet of de profeet af te schaffen. Ik ben niet gekomen om af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. En Yeshua zegt dan, ik verzeker jullie, zolang de hemel en de aarde bestaan... Blijft elke Joden, elke titel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn. Dus Yeshua haalt hier de woorden van, uh, haalt hier de Midrash aan, die bij de Rubijnse, uh, de, de Rubijnse onderwijzers bekend was. Yeshua kende deze Midrash ook. En die geeft dat ook als antwoord over de relatie van de eeuwigheid van de Torah. Ja, en Salomo. Salomo nam nog eens in een oogenschouw wat wijs is, wat dwaas is en wat onverstandig is. De zeggen, ja, het was wijs van Salomo om de Torah te bestuderen, maar het was onverstandig om zichzelf boven de Torah te plaatsen. De Torah is de onderwijzing van God. Het is het doel dat God voor ons heeft. Eeuwig leven. Eeuwig leven met zijn Zoon. En dit nu is het eeuwige leven, zegt Yeshua. Dat we God kennen, de enige ware God, de Vader en de Zoon die Hij gezonden heeft. Yeshua HaMashiach. Wie zegt er dan dat de Torah is afgeschaft? Hij is voor eeuwig en altijd. Amen.